Van 4 uur. Gert Bluk met het NOS-journaal. De Syrische president Assad zegt dat de gifgasaanval van vorige week 100% verzonnen is. Tegen het persbureau AFP zei hij dat het verhaal is opgezet door het Westen... als excuus voor de Amerikaanse raketaanvallen op een Syrische luchtmachtbasis een paar dagen daarna. Assad herhaalde nog eens dat hij al drie jaar geen chemische wapens meer heeft. De Syrische president zei dat hij alleen een onpartijdig internationaal onderzoek zal accepteren... naar de inzet van chemische wapens vorige week.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 De stemmers die bijeenkomsten willen houden... moeten zich vanwege de noodtoestand houden aan strenge regels... terwijl de Ja-campagne grote manifestaties houdt met president Erdogan. De eigenares van een Mechelse herder uit Dordrecht krijgt haar hond niet terug. Justitie nam hem in september in beslag... omdat hij twee kinderen en een fietser had gebeten. Toen de rechter oordeelde dat hij onder voorwaarden terug mocht naar Dordrecht... bleek het dier al een nieuwe eigenaar te hebben. In een kort geding heeft de rechter nu bepaald... dat de hond definitief niet teruggaat naar zo'n baasje in Dordrecht. Het weerval in het oostenkant op mijn bui, verder zon en het is 10 tot 13 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A1 Amsterdam Amersfoort... een kwartier tussen Naar de Vesting en Eembrugge... de A15 rotterdam Goorken bij Papendrecht drie kilometer... Op de A15 Nijmegen richting Gorkem, een spoedreparatie tussen Echt tot en Waddenooi, 8 kilometer. 40 minuten vertraging, Verkeer kan het beste omrijden, via Utrecht over de A50 en de A12. A27 Amere Utrecht bij Lunette, 4 kilometer door een ongeluk. A28 Amersfoort Utrecht, 5 kilometer tussen Soesterberg en Utrecht Uithof. De A44 Amsterdam Den Haag, een kwartier vertraging tussen Leiden en Wassenaar. Tot zover de verkeersinformatie.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 De hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag 13 april, gelukkig niet vrijdag 13 april, 4 uur, dus tijd voor Muziek Boulevard Live. En vandaag zonder mijn vrienden, dus het is gewoon weer muziek Boulevard Live. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9, Ziggo kanaal 40. Maar u kan ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfmlive. En wat kan u verwachten deze twee uur? De kollen van Mandy Schorel om half vijf. En natuurlijk het weer voor het komend weekend om half zes. En de spreuk van vandaag is een hele goeie. Die de kleinste eieren leggen, kakelen het hardst. Ja, dat is een hele mooie tegen Pasen. En ik begin vandaag met een lekker plaatje van Bob Marley. Everything is gonna be alright. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel plezier. Ik ook voor mijn twee vrienden. Maak je vooral geen zorgen. Alles komt goed. Ook voor Imka en Ronald. En het volgende? Ja, het is een beetje zonnig buiten, dus ik denk, ik ga maar verder met een lekker zonnig plaatje. <middels> Y de improviso el viento rápido me llevo y me echo mudar ya en el cielo infinito. Tocada solo para mi De evenementenagenda van april. De 14e: Opening Art Boulevard Zandvoort. De Boulevard Favage, 10 uur tot 10 uur s avonds. De 15e plus de 16e: De Paardraces, Circuitpark Zandvoort. En de 18e: Workshop Kunst en Wijn. Door Wijn aan Zee in Zandvoort Museum, aanvang om half acht avonds. De 20e: Open Nederlandse Kampioenschap Pokeren, Amsterdamse Bietshotel. De 21e tot de 23e, Vintage en Zandvoort. Evenement van Volkswagenliefhebbers, parkeerterrein De Zuid. De 23e, Culinair Rondje Strand. Diverse strandpaviljoens. En ook de 23e, Oude Klaren. Oude en nieuwe liedjes gezongen en aan elkaar gepraat door Willem. Theater De Krocht, aanvang om drie uur middags en de toegang is gratis. En ook de 23e, Fest Juniors. Evenement voor liefhebbers van Fest Fast and Furious. Films Au Circuit Park Zandvoort. Nee, ja, Films Circuit Park Zandvoort. Aanvang om 9 uur. En ook de 23ste Bimmer World, Evenement van BMW-liefhebbers. Circuit Park Zandvoort. Aanvang om 10 uur. This happened once before. When I came to your door. No reply. They said it wasn't you. But I saw you be true The window. I saw the light. I saw the light. I know that you saw me as I looked up to see your face. I tried to telephone. They said you were not home. That's a lie. 'Cause I know where you've been and I saw you walking. the last Closer to the phone, and let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn. The you Lente-expositie in de wachtkamer. Op dit moment houden de beeldende kunstenaars van Zandvoort, de BKZ... een spetterende voorjaarsexpositie. Met als thema lente-kleurexplosie. Te zien zullen zijn vooral kleurrijke en nieuwe werken... uit verschillende kunstdisciplines. Zoals schilderen, keramiek, beeldhouden, glaskunst en fotografie. Maar het vooral als doel gezamenlijk het nieuwe lente te vieren. De expositie zal een maand te zien zijn in de weekenden. De expositieruimte Gallery de Wachtkamer is te vinden... in het winkelcentrum Jupiter Plaza, Haltestraat van 2 tot 10 in Zandvoort. Dat waren de Moody Blues met Boulevard La Madeleine. Ik wil nog even doorgaan. En dat is heel snel is al het Songfestival. Met een oude winnaar. En die had volgens mij had twee keer zelf gewonnen. En één keer met een liedje. Johnny Logan. What's another day. Je reach van de week, week. woorden. Het begon met de Fairtrade Coca-lijn. Coca de poffclip kennen we al. Nu wordt het er op het nieuws ook gesproken over een plofklas... waarin te veel kinderen zitten. En hoorde ik laatst over de zogeheten klapgetuigen. Een getuige die bij een ongeluk die alleen maar de klap gezien heeft... en niet het moment ervoor. Dan heeft de politie dus eigenlijk geen klap aan... Woorden, tekst en taal. Het is te leuk om je er af en toe niet in te verdiepen. Maar slaan we niet een beetje te ver door... als er tegenwoordig kookboeken worden verkocht onder de naam Stoners Kookboek? Ach, misschien moeten we het maar lekker op zijn Zuid-Amerikaans houden. Ontstaan uit allerlei dialecten van het 17e eeuws Nederlands. Waarin Nederlandse woorden zichtbaar herkend worden gekleed in een grappig jasje. Zo zou je je ineens minder sexy kunnen voelen in je amperbroekie. Een string of ga je iets minder chic met de billenbloot onder de holrol en wc-papier. Humor maakt taal levendig. Maar meer dan de waarheid zijn woorden tegenwoordig eigenlijk niet. Nee, als tegenhanger, dan maar deed Een Italiaanse muziekterm uit het Portugees en het Calicis. In het betekenis van melancholie. Ik ga het merken volgende maand. Op Melou Franke ons met haar cabaretshow zinloze zuchten waarin ze dit thema gebruikt, op de lachtpieren zal werken. Alleen dynamol, zo zwoel en zwijmelend. Net een beetje crescendo. In de muziek hopelijk zo'n opbouwende toon... waarbij je hart steeds iets sneller gaat kloppen. Een utopie in Doem. En ellende in Syrië, Sint-Petersburg en Egypte afgelopen week. Vol afgrijzen is het toekijken waarin woorden, hoe raak ook... totaal niets kunnen toevoegen. Nee, dan de geboden simpelheid op een spreekboordje afgelopen weekend... bij Boeddha Beach Strandclub, waar we aten. Alcohol lost geen probleem op. Maar ja, water of melk ook niet. Daar konden we gevieren dan weer smakelijk om lachen. En anders toch de adviezen van schrijver kochterhart te nemen... uit je geschenkenboekje Makkelijk Leven. Nandy Schorel. Ik heb geen cent te maken. Ik heb nooit een vak niet uit mijn doppen en mijn handen staan verkeerd. Ik ben niet moeders mooiste, maar ik ben niet al te veel. En als je mij een tientje leest, zie je het me nooit meer te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 op me wachten, dan heb ik ook nog geen geduld. Denk en aan mezelf en geef anderen de schuld. Er is bij mij een zootje en ik geef nooit fouten toe. En als je met me vrij. Dan ben ik liever luider. Denk niet dat ik al veranderd, want dat duurt bij mij nooit lang. Ik heb daar ook geen zin in en ik was het niet van plan. Ik ben nergens goed voor, dat weet jij. Ook. Zoals niemand anders kan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 the dawn. These moments in silence, they're all that I need. The softness of hearing you breathe. And I know it doesn't get better than this. Funny, it starts with just one little kiss. Zul ik zeggen dat ik niet meer alleen ben. Mijn technicus is er weer. Dus ik zit weer, toch is het weer Hans met zijn vriend nu. Ja, met een heel goed bericht had hij. Ik heb net, heb ik uh, Johnny Logan laten horen. Die had een paar keer het Songfestival gewonnen. En ik denk, ja, dan moet ik toch ook eigenlijk onze eigen inzending van dit jaar laten horen. En hier komen ze dan. Lights and Shadows met Eugene. Cry no more, cry no more.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 Stages, now it's time to turn the pages We're gonna stand in line and not give up But what better art, everybody go As you fly, you'll be free.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 Hans. Ha, ah, de heer Ronald. Hartstikke leuk dat je er bent, joh. Ja, dank je. Ja. Hey, ik, uh, ik heb wel iets, iets, de mensen moeten wel hard lopen, want uh, om vijf uur begint vandaag de lente. En niet de lente, nee, de zee begint weer langzaam op te warmen. De surfcontainers van First Wave zijn weer aangestrand op Skyline Beach Bar. En de douches doen het weer. De boards zijn gewasks, gewakst en iedereen is stoned. Stookt om weer veel te surfen. Nee, niet stookt, Dat is wat ja. anders. Ik. Ja, misschien zijn ze dat ook wel. Ik dat ge... weet ik natuurlijk niet. Blijf ik buiten. <laughs> een goede reden voor een feestje. Daarom, daarom, we willen u uitnodigen... om lekker het seizoen te beginnen... met een surfborrel. Daarna chillen bij een vuurtje, gitaartje erbij... een mojo en de Cuban Sugar... de Cuban Sugar Dudes... zorgen voor een lekker toentje. Kom gezellig langs. We hebben nog plekjes vrij voor opslag voor je surfspullen... dit seizoen in de container. De locatie is... First Wave Surfschool, Boulevard de Vavaars, nummer 13. Telefoonnummer 06-8302-3230. En de website is www.firstwavesurfschool... Dat is moeilijk af en toe, hè? Je tong zit in het gipsen. Ja. First Wave Surfschool, nummer NL. Dat ja. is ja. hem. He, het is er toch uit. Gaan wij ook? Daar gaan ook. Nou, dacht ik. Golden brown, texture like sun. Lays me down.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 Waarom een varken twee rijen van zes tepels heeft? Nee, waarschijnlijk om twaalf kinderen te voeden. Nee. Nee? nee. Waarom niet? Anders krijg je zo'n heel lang varken. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja. Hé, hey, maar weet je trouwens, nou je toch over varkens hebt. Er is, er is een vierling geboren in, uh, in Zandvoort, weet je dat? Nee. Ja, echt. Zilver, bij zilver. Een van de geiten van de kinderboerderij in het Centerparks. Ik heb een vierling gekregen en dat is in twee jaar tijd. Nee, dat is in even, heb ik, vier jaar tijd al de tweede keer dat ze een vierling krijgt. Ja. Nou, ik denk dat is toch wel interessant. Ja. Blaaie... Ja. I How minuten aan. Ja, kijk, dat heb ik nou gemist het ja. afgelopen uur, dat zwaaien. Ja, ja, uh, ja je kan je zelf zwaaien. Dan spiegelt ja, je ja. spiegel, spiegeltje neer en dan ja, zwaai je nog terug ook. Dat lijkt me leuk. Ja, ja als het leuk is dan ja. moet je het doen. Ja. ja. Hé, hey, maar we zijn er bijna. Ja. Nou, ik hoop tot de volgende uurtje. Toch? Na het ja. nieuws en de reclame. Ja. En dan zijn we er weer. En weer reclame. En weer reclame. Ja. Oké, okay, tot straks. Ja, tot straks. Doei. Yo and Juliet